En de burgemeester van Lisbeth let erop, want dat is niet voor iedereen helder. Dus vertel dat dan nou straks als eerste. Nou, wat gebeurt er dan? Uh, dan komen we terug naar de schorsing. Uh, meneer Metters begon, meneer Sandbergen, dan gaat het heel snel van wel of niet uh, welk amendement, uh, wel of niet stemmen. En ja, dan, pas op dat moment realiseerde ik me, hey, hé, dat had ik nog moeten zeggen. Dus het was niet bewust het achterhouden. Helemaal niet. Maar op dat moment moet ik het zeggen. Dus vandaar dat er ook best nog wel een beetje knullig uitkomen ook. Want ik weet niet eens of het exact morgen in de krant staat. Dat weet ik niet precies. Dat ligt dan bij iemand die dat behandelt. Kan ook volgende week zijn. Maar ik realiseerde me wel. Die anterieure overeenkomst. Het betekent dat we in een procesgang zitten. Nogmaals. Ik heb, ben niet me bewust geweest. Dat jullie dat niet wisten. Het college heeft me erop gewezen. Dus als jullie het hier hebben over... Uh, er een college en dan denk ik nou dat is niet terecht, ik ben vergeten te zeggen zij hebben me, me erop geattendeerd in de laatste schorsing en ik heb qua timing niet goed ingeschat, dus het ligt echt bij mij en daarvoor mijn excuses want het is echt niet mijn bedoeling geweest om wie dan ook informatie te onthouden maar als ik op jullie plek zat zou ik ook denken van zo'n motie Nee, daar ben ik oprecht. Dank u wel, mevrouw Tjellek. Ik wil daar als uh, voorzitter van het college ook aan toevoegen. Uh, want meneer Tone uh, noemt dat. Dat ik inderdaad, en uh, als je dat terugfilmt. ...onvoldoende heb opgelet... ...en dat betreur ik ook. Dat is helder. Iemand behoeft aan... ...tweede termijn? Mevrouw van der Veld. Meneer Tonen, meneer Mettes, Mevrouw van der Veld. Ja, ik moet u zeggen... ...ik betreur inderdaad de hele gang van zaken. Ik uh, vond... Uh, uh, de, de, hele, ...de hele avond al over dit onderwerp natuurlijk. En dat was lang. Dat uh, bij mij overkwam... alsof het college per se wilde... dat wij toch akkoord zouden gaan... met het, het neerleggen van een, een ontwerpbestemmingsplan. Dat, dat idee had ik al steeds. En ik had al steeds zoiets van... waarom doet u dat? Maar ik denk wel dat het een groot verschil had gemaakt... als deze informatie gewoon direct aan het begin... En Iedereen kan wat vergeten. Ben ik het helemaal mee eens. Maar als we het nou continu over hebben... wij willen geen, wij willen geen ontwerpbestemmingsplan. Dan moet het toch bij u in uw hoofd schieten van... hé, hey, wij hebben een besluit genomen. Er gaat binnenkort een advertentie uit. En of dat nou morgen is of volgende week. U heeft het besluit genomen en u had ons ook kunnen inlichten. Let op, wij hebben het besluit al genomen. En het heet nu een motie van afkeuring... maar bij mij is het een motie van treunis. Want zo voel ik me. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Tonen. Ja, voorzitter. Um, toch nog even terugkomend op datgene wat mevrouw Tjallek zei. Um, want zei... Ja, dat, maar u wist toch... ja, de Antillieuren-overeenkomst... en, en uh, nou, de Raad van State het verhaal kwam, uh, kwam tevoorschijn. En daarom moesten wij dat... want uh, daarom moesten wij... Op ...in die rijdende trein verder met het ontwerpbestemmingsplan... ...wij hebben juist in het hele verhaal dat we vanavond gehad hebben... ...aangetoond en ook beweerd dat de Raad van state niet vraagt... ...om een nieuw ontwerpbestemmingsplan, maar om een betere motivering. En dan is het raar als het college... ...a, een ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat brengen... Waar de Raad van State niet omgevraagd heeft. En B. Dat de Raad daar niet van op de hoogte is gesteld tijdens de behandeling van het stuk. En ik snap nog steeds niet waarom het college dus een ontwerpbestemmingsplan in procedure wil brengen. Ten behoeve van de Raad van State, want daar is niet omgevraagd. Dank u wel meneer Tone. Tot slot meneer Metters. Mevrouw Birelson. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb in de eerste termijn uh, aangegeven dat voor het CDA uh, belangrijk is uh, uh, hoe het precies gelopen is. Het is voor ons duidelijk dat het een, uh, een slipper geweest is van de wethouder. En als de tekst niet gewijzigd wordt, kunnen wij dus niet instemmen hiermee. Want uh, wij constateren, wij horen heel duidelijk zeggen... Uh, ik heb dit uh, vergeten tijdig te, uh, tijdig te melden vanavond, dus ik zou willen vragen om dat de wijziging als het niet gewijzigd wordt, stemmen wij niet voor. Dank u wel. Mevrouw Keurenson. Voorzitter, um, om eigenlijk maar meteen op het laatst in te gaan, want dat lijkt me dan uh, het snelst voor de hele discussie. Um, en ik kijk even naar de overkant, maar wij kunnen uh, instemmen met het uh, voorstel van uh, de heer Mettes om achtergehouden uh, te vervangen in onthouden. Dus ik verzoek u allebei deze de motie ook uh, op die manier uh, te lezen... en ook daaromtrent aan te passen. En voor het overige wil ik hem dan nu graag in stemming brengen. Ik kijk even rond. we nog behoefte aan een reactie? is voldoende. Dan gaan wij over tot het in stemming brengen... van de gewijzigde motie van afkeuring hand opsteken graag. Wie is voor die motie? Voor zijn de partijen D66, het CDA VVD, Sociaal Zandvoort Partij van de Arbeid en GBZ. Wie is tegen die motie? Tegen is de Oudere Partij Zandvoort. Daarmee is de motie aangenomen. Mijn voorstel is om de agenda af te maken. Dat is agenda punt 9. De lijst van ingekomen post. Zijn er ...jewerzijds verzoeken tot wijziging. Meneer Toner. Ja voorzitter, en het gaat om punt 2015-26. Stand voor zaken raadsprogramma, daarin staat het adviesbrief in handen te stellen van de coalitie. Daar gaan wij niet mee akkoord. In die zin, voorzitter, wij hebben in de commissie hebben we uitvoerig met, met de coalitie hierover gediscussieerd. Echter, wij hebben in, uh, nee, ik moet anders zeggen, in het coalitieakkoord staat bij het vervolgproces dat het nieuw te benoemen college op basis van dit akkoord een eerste aanzet zal maken voor de richting van het te voeren beleid. En dit stuk wordt zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad in beschikking gesteld, enzovoort, enzovoort. De coalitie heeft in een brief aangegeven waarom zij geen coalitieprogramma of raadsprogramma meer zal aanbieden. De vraag die dan overblijft is... ...wat heeft het college gedaan aan de productie van een concept coalitieprogramma zoals aangegeven in het akkoord? De Partij van de Arbeidse Sociaal Zandvoort wenst daar een schriftelijk antwoord op van het college van BNW. Dus meneer Tone, u vraagt om de brief in handen te stellen van het college... De brief in handen stellen van het college van BNW. Voor zover uh, de vraagstelling die ik net heb, uh, heb geponeerd... ...namelijk, wat heeft het college uh, geproduceerd aan uh, concept coalitieprogramma? De rest is al besproken met de coalitie zelf. Raad, wat vindt u daarvan? Het is uw advies... Mag ik daar iets over zeggen? Uh, zover ik weet uh, heeft, uh, hebben de fractievoorzitters bijgestaan door uh, anderen uh, die zijn verantwoordelijk voor uh, het concept raadsprogramma. Anderen, het is een afdoeningskwestie. Wat wilt u? Voorzitter, ...voorzitter, ik heb het recht om een antwoord te vragen aan het college van BMW... ...ongeacht wat ieder ander daarvan vindt. Ik vraag aan het college van BMW... ...gewoon heel puur zoals ik het net geformuleerd heb... ...een antwoord te geven op de vraag... ...wat heeft het college gedaan aan het produceren van een concept-coalitieprogramma? Nee, we hebben geen rondvraag meneer Tonen. En uh, dit agendapunt is alleen voor wijze van afdoening... Dat is een processueel iets. Dan zal, ik de, dan zal ik de vraag schriftelijk gaan stellen, voorzitter. Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw de Jong. Ja, bij de ingekomen post zat een uh, raadsadres van de bewonersleefbare kust. En uh, dat zal worden uh, behandeld door het college. En vervolgens zal de raad worden geïnformeerd. Zo staat het op de zijt van de gemeente. Maar mijn vraag is eigenlijk omdat het gericht is aan de raad om het te plaatsen op de agenda voor de eerstkomende commissievergadering. er staat dat stuk op deze lijst 49 ja, 215. de ja, 2015 49. Wat vindt u daarvan? Voorzitter, ja. ik heb eenzelfde verzoek. Goed. Voor Andere de agenda commissie. Ja? Nee, dan gaat het naar de agenda commissie met het verzoek om. Ja, akkoord? Goed. Dan gaat deze brief naar de agenda commissie. Andere nog? Oké. Okay. Dan is de lijst vastgesteld bij deze. 10. Het verslag... Dan de vergadering van 24 maart 2015. Zijn geen opmerkingen van uw kant bijgekomen. Dit is de laatste kans. Niet, dan is het verslag vastgesteld met dankzegging aan de griffier. En daarmee gaan we tot sluiting van deze bijeenkomst over. Ik dank u voor uw inbreng en wel thuis. Nou, maar niet even de niet For the last time after 1,5 wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better stage than when we came here 1,5 years ago. ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. thing Everybody needs a bosom Everybody needs a bosom for below